Op 1 oktober moeten ze allemaal terug zijn. De eerste groep zat een paar dagen op Creta om bij te komen. Daar zijn ze vanmiddag opgehaald en overgevlogen naar de vliegbasis Eindhoven. In totaal hebben 1750 militairen de afgelopen twee jaar meegedaan aan de trainingsmissie in Afghanistan. Vier journalisten van verschillende nieuwsorganisaties hebben de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toegesproken...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 Cinema. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle Vague regisseurs op TV5Monde. Kijk aanstaande zondagavond om negen uur naar de Nederlands ondertitelde film Jacques de Naald. Meer info op TV5Monde.nl. 50 dagen gratis lezen. 50 dagen gratis lezen. 50 dagen gratis lezen.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 Goedenavond langs de lijn op woensdag 17 juli. De dag dat twee Nederlandse klassementsrenners van Belkin Averij opliepen in de klimtijdrit. Bouke Mollema zakte van 2 naar 4 En hij beleefde dus geen goede dag. In ieder geval niet een topdag. En uh, ja, dat is jammer. Kijk, uh, het klassement kan, kan elke seconde. Het kan, kan op het einde belangrijk zijn. Vandaag heb ik in ieder geval uh, geen goede zaak gedaan. Ook ten Dam in plaats in het klassement. In de tijdrit wisselden veel renners van fiets... om de laatste kilometers met een echte tijdrit fiets winst te kunnen boeken. Welke manager Richard Plugge had daarom een iets andere rol vandaag. Mijn rol gaat zijn uh, dat ik rij en, uh, en Laurens een uh, zo hard mogelijk deal geef... Uh, uh, en, en even op gang helpen. Dus ik ga even 30 meter een sprintje trekken. Ja, en ook Marijn Zeeman komt aan het woord. En we nemen de dag uiteraard ook door met Henk Leubbening en Bram Tankink. Voetballer Kevin Strootman die is in Italië om zijn overgang naar AS Roma af te ronden. De fans van de club zorgen ervoor een groots onthaal. Hoe je wordt onthaald door de mensen, en, uh, door de directieleden, de mensen van de club. Dat geeft een heel goed gevoel. En dat is toch bij om te laten zien op het veld. En voor de Nederlandse voetbalvrouwen zit het EK erop. Oranje verloor van IJsland. En dan te bedenken dat het tegen topfavoriet Duitsland zo goed ging. Daar beleefde de Nederlandse voetballers vorige week op dat EK in Zweden nog een droomstart. Vanavond eindigde het toernooi in een tranendal. IJsland was met 1-0 te sterk voor de Oranje Leeuwinnen. Die daardoor als laatste eindigde in Pool B. Aanvoerster Daphne Koster kon haar emoties nauwelijks de baas. Het is gewoon kut. Maar ja, sorry voor mijn taalgebruik, maar zo voel ik me wel. Ja, kun je iets met ons delen over, over gevoel, hoe het net was in de kleedkamer? de kleedkamer was dood en doodstil. Ja, en hoe ik me voel. Uh, ja, je hele leven in teken staat van voetballen. En je hebt een droom. En die spat uit elkaar, dan doet pijn. Het doet extra pijn omdat het onnodig uit elkaar spat waarschijnlijk. Misschien is dat wel je grootste frustratie. Ja, als je gewoon als ik terugkijk op die wedstrijden. En ik zie... Uh, dat we tegen Duitsland ze prima spel hebben. Noorwegen, dat het gewoon eh, echt diep onder ons niveau. Ja, en nu, ja, die boom die wil er gewoon niet in. Onwijs veel druk op die IJslanders. maar Ik heb die keeper, heb ik, ik heb beelden van haar gezien. En volgens mij hebben ze nog nooit zo goed gekiept. Ja, het is gewoon, dit eh, voelt zo zuur. Dit is echt, eh, echt pijnlijk. Maar ja, het is voor de ploegen weer een, een wijze les. Is het voor jou een einde van een tijdperk? Want zo klinkt het een beetje. <laughs> nee, dat niet, maar... Ja, het is wel, de jaren gaan wel tellen natuurlijk op mijn leeftijd. Ik wil ik naar het WK toe en misschien nog Olympische Spelen, maar ja, het is gewoon wel ja, het is gewoon kut. Sorry hoor. Ja. Maar, nee, ik, ik zou, omdat jij zo dichtbij bent, ben je drie keer weggetikt en is het misschien makkelijker te accepteren, maar het is zo close, hè? Nou, ja, het is zeker zo close. En als je ziet hoeveel kansen je dan nog krijgt in de tweede helft en ook nog in de eerste helft. En dat hij gewoon niet wil vallen. En als je al gelijk speelt, dan volgens mij maak je dan nog zelfs kans op de kwartfinale. Ja, dit is gewoon, dit is gewoon, gewoon balen. Is gewoon, ja, dat had zoiets moois kunnen zijn. Dat is, het, dat is het niet. Kunnen de ploeg iets verwijten vandaag? Nee, we kunnen onszelf alleen maar verwijten dat we niet gescoord hebben. Maar voor de rest, ja, we hebben keihard gewerkt en alles gedaan wat in ons, wat in ons lag, maar het was niet genoeg. Bijze les voor het WK. Ja, Nederland bereikte vier jaar geleden nog de halve finales. En die prestatie wil de bondscoach Roja Reiners natuurlijk overtreffen. Het was een ambitieus plan, maar dat slaagde dus niet. Reiners was vooral teleurgesteld... omdat er volgens hem meer in had gezeten tegen de Scandinavische vrouwen. Uh, ik denk dat we zeker uh, in de beginfase een aantal prima kansen creëerden. Bal op de lat. Uh, hun hadden ook een kans, binnenkant paal...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 Ja, dan heb je ook een beetje geluk nodig dat hij dat uit zo'n afstandsschot bijvoorbeeld valt. Maar dat gebeurt niet. Kijk eens terug op het hele toernooi. Ja, het is wel heel kort nu. Dus dat is... Ja, ik vind dat we... Ja, als je gaat kijken naar de eerste wedstrijd, dat is een prima wedstrijd. Topwedstrijd. Tweede, ja goed, dat, dat zijn eigenlijk de bekende dingen. Onvoldoende. Dan laten we gewoon dingen liggen.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 Kevin Strootman, die is sinds gisteren in Rome... om zijn transfer naar A.S. Roma af te ronden. Hij komt over van PSV, dat weet u. Hij tekent een contract van vijf jaar bij de club uit de Serie A. En verslaggever Erik van Dijk die was erbij in Italië. Er staat een handtekening onder zijn vijfjarig contract met A.S. Roma. Hij staat al even met het Roma-shirt in handen. Maar Kevin Strootman moet van de club nog even een slag om de arm houden. Nou, het is een langdurig, langdurig contract. En uh, kijk, dit is, nog niks, uh, dit is nog niks officieel nu. Vandaag de medische keuring, dadelijk ook nog een medische keuring. En dan proberen we alles zo snel, mogelijk, zo snel mogelijk de laatste dingetjes af te handelen. Dus je bent nog niet echt Romein? Nog niet, maar ik wil het wel heel snel worden. Ja. Een dag eerder kon Kevin Strootman zich nog ongestoord over de luchthaven van Schiphol bewegen. Maar twee uur later begint de hectiek. De Nederlander wordt onthaald als de grote held van Rome. Ik ben wel een beetje voorbereid op uh, je verhalen van anderen. Hoe het hier kan zijn, en, maar om zoiets mee te maken is toch, is toch prachtig. Je moet hier gewoon presteren. En dat is in elk ander land. Je moet op het veld laten zien. En dat is hier, hier belangrijkst. En hoe je hier wordt onthaald door de mensen, en, uh, door de directieleden, de mensen van de club. Dat geeft een heel goed gevoel. En dat is het om bij om te laten zien op het veld. We willen Strootman nog meer vragen. Maar hij valt al onder de regie van de club. Niet te lang praten voor de officiële perspresentatie later deze week. Dat is ook op benieuwd. Last question. Les -question ja. Ja. Je met Van Gaal ook gesproken. Hoe belangrijk is zijn oordeel in of je wel of niet hier had uh, gaan spelen? Natuurlijk ja, belangrijk. Kijk, uh, als hij heel negatief over had geweest, dan had ik, dan had ik uh, hier misschien niet gezeten. En dan had ik er nog beter over na moeten denken. Maar het is een hele grote club. Ik heb heel veel zin om hier, uh, als alles rond is, om hier te gaan spelen. Dat was Kevin Strootman in Italië. Bij zijn uh, overschakeling, bij zijn overstap, richting Aans Roma. En dan de Tour van vandaag. In de Tour reden de renners vandaag tegen de klok. Eh, en twee Verneinige Bergen. De tweede tijdrit verliep zo. Ja, en dan pats, boom. Dan moet je meteen die op van de tweede categorie, 6,5 uh, kilometer, klimmen. Ah, ik heb die uh, niet verkend, uiteraard. En uh, dan sta je best wel mee... Uh... Met vol Tanden als je uit de staat wegrijdt en meteen de kolom moet. goed. De beste tijdrijder tot op dit moment is een Nederlander, Is de Nederlandse kampioen, tijdrijden Lieve Westra. Voor mij is het nu het belangrijkste, gewoon dat ik gewoon weer een beetje het gevoel had uh, dat ik uh, echt uh, uh, omhoog kan, uh, kon stampen. Zeg maar. en, uh, ja, en dat ik gewoon een uh, goede tijd heb neerge, neergezet. En ja, wat de tijd aan water is. Ja, dat, uh, ja, dat uh, maakt me nou niet zoveel uit. Als je kijkt naar hoe de afdaling, zeker van die eerste klim, erbij ligt... want daar zien we nu ook alweer een van de mannen naar beneden rijden. Echt, uh, ja, ik zou het bijna zeggen als een drol. Zo verschrikkelijk voorzichtig, iedere keer maar weer remmen voor de bochten. Vandaar dat je soms in dit geval beter kunt wisselen... en dat, dat kost misschien dan 10 seconden op een klimmetje. Maar als je in de afdaling de 20 seconden goed maakt... Ja, dan, dan win je zomaar 10 seconden. Ja. Nou, ik was overgesprongen op een tijdend fiets...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 Tijdrit, ja, het is niet alleen kijken naar stijl. Het is niet alleen kijken naar de manier waarop hij lijkt te rijden. Maar uiteindelijk is het ook gewoon keihard meten. De klok telt, maar het ziet er niet goed uit voor Bouke Mollema. Die zijn tweede plaats lijkt te gaan verspelen in de etappe van vandaag. Ja, ik ben niet echt tevreden over mijn tijdrit. Het uh, begin, uh, begin liep niet echt lekker. En ja, dan verlies je meteen al een minuut die eerste Pim. Hij is vlak in de tuurbuurt van die tijd van Rodriguez. Gaat hij hem pakken? Gaat hij hem niet pakken? Hij gaat hem pakken. jongen, jongen. jongen. 72 honderdste van een seconde. Scheelde het. Alberto Contador, de eerste hier in deze tijdrit. Oei, oei, oei. Dan gaat hij de bocht ook nog uit. Het is een val zonder erg. Hij raakt daar gewoon uit die bocht. Hij slipt gewoon door. Die laatste bocht ja, was gewoon een fout. Ik, ik, ik remde daar te laat. of stuurde hem vooral te laat in.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 Wat het doel was er voor uh, waar ik op gehoopt had vandaag. Dus uh, dat is jammer. En, uh... Nou, wat doet hij nu? Wat doet hij nu? Wat doet Christopher Froome nu? Hoi, hoi, hoi. Acht seconden en 82 honderdste sneller dan uh, Alberto Contador. Froome wint de tijdrit. Hij verslaat Alberto Contador en loopt verder uit op de concurrentie. Bouke Mollema moest in het algemeen klassement twee plekken dus prijsgeven. Contador en Kreuzingen zijn hem voorbij. Mollema staat nu vierde. En Launestendam die zakt een plek en staat zevende. U hoorde Launestendam zeggen dat hij ten val kwam. Hij reed tegen een kind aan. De jongen heeft erbij een lichte hersenschudding opgelopen. Later in de uitzending meer daarover. Een mindere dag voor Belkin. En dat had men niet gedacht bij de Nederlandse formatie. De ploegleider, Marijn Zeeman. Nou ja, we waren... Uh... Heel gemotiveerd en uh, goed voorbereid. Ja, met veel vertrouwen gingen we hier naartoe en we dachten echt dat we daar uh, nog, nog tijd konden pakken op, uh, op onze concurrent. En waar dachten jullie die tijd te kunnen pakken? Was dat vooral de afdalingen? Nou ja, ja, weet je, de afdalingen, zeker met Bouk, is daar een echte specialist in. Maar ook Bergop, in, in de ronde van Zwitserland liet hij dat al zien. Maar gisteren op die laatste klim voelde hij zich heel goed. En toen zei hij eigenlijk dat hij die, die aanvallen van Contador goed compareren. Dus ja, we hadden eigenlijk het vertrouwen dat hij echt, echt mee kon doen. Ja. Um, Bakker Mollema zegt uh, dat hij het vertrouwen een beetje kwijtraakt in de tweede afdaling, omdat zijn remmen het ook niet zo goed mee deden. Ja, hoe kan zoiets? Het is dat, gebeurt is dat vaker dat remmen het in één keer niet meer doen. Nou ja, ik, ik heb hem zelf nog niet uh, gesproken, ja, hij, hij heeft gewoon op de fiets gereden waar hij altijd op reed. Alleen hij, in één keer kwam hij in de regen. Ja, dus dat is, uh, dan, dan veranderen de omstandigheden zodanig dat als je eerst uh, remt... dan reageert je fiets op een bepaalde manier. Alleen twee minuten later reageert hij anders omdat het, omdat het weer zo uh, omslaat. Hij raakt uh, de controle en vooral ook het vertrouwen een beetje kwijt. Hè? En dat raakt dan ook nog even in de hekken. Ja. Ja. Op het moment dat jij dat hoort, zie ik jouw gezicht hier vertrekken aan de finish. Nou ja, ik dacht, als, als hij valt, ja, dan is het niet alleen het tijdsverlies van vandaag. Maar dan, uh, uh, ja, dan kan je ook nog met een blessure te maken krijgen. Nou ja, dat is gelukkig dus nu niet uh, gebeurd. Kijk, ja, weet je, we zijn in de toeren. En, uh, en, en je knokt voor het podium. En dus, dus ja, alles gaat op de limiet. En dat geldt ook voor de afdalingen. Ja, want ten dan valt ook, en die geeft zelf ook aan: ja, we rijden hier op de limiet doordat we zo goed staan. Ja, is dat dan meteen ook de, de oorzaak van die foutjes in die afdaling? Ja, ja in dit geval wel. Ja, weet je, met, ja, met Laurens die, uh, uh, ja, die ging gewoon te hard de bocht in. Nou, kan de perceptie van hoe goed. Nederland, hoe goed Belkin het doet, in de Tour de France natuurlijk snel wijzigen. Uh, iedereen is nu teleurgesteld, ook bij ja. jullie neem ik aan. Ja. Omdat uh, Tendam één plekje verliest en Mollema twee plekjes naar de vierde plaats. Ja. Maar ja, dan is het ook alweer vooruit kijken naar de komende dagen. Wat is er bijvoorbeeld nog mogelijk uh, voor, voor Mollema? Hij staat anderhalf, 1 minuut, 32 achter het podium. Ja, goed. We zitten daar nu met een, met een groep van, van acht, negen renners uh, die... Uh... Die allemaal uh, aan elkaar uh, gewaagd zijn. We er een paar vandaag bovenuit hebben gestoken. Dus ja, aan de ene kant kijk je naar boven en zie van nou, hopelijk valt er nog één tussenuit. Of kunnen we ergens nog onze kans gaan. Maar aan de andere kant is het ook zo dat hij ook nog steeds naar beneden kan. Het is, het is de Tour. Uh, vooraf uh, hadden we als doelstelling top 10. We staan nu 4 en 7. De, uh, de gaandeweg uh, staat Bouke tweede en, en, en, en houdt, hij zich, houdt hij fantastisch stand. Alleen wij wisten wel altijd van, ja maar die renners die nu achter hem staan, dat is niet zomaar dat we die zomaar kwijt zijn. Toch kan me voorstellen dat je liever op plek 8 en 10 begint en dan gedurende de Tour af en toe een plekje klimt dan, dan dit. Want dit is andersom. Hoe ga je ja. de, de ploeg motiveren? Ja weet je, kijk, Bouken die laat zich niet snel uit zijn eeuwig brengen. Ook toen hij toen tweede stond was het niet dat hij met zijn hoofd in de wolken liep en nu, ja dit, dit is gewoon, het is vandaag een dag. We hebben vandaag uh, minder gedaan dan de andere uh, dagen. Maar er komen nog heel, drie hele zware dagen aan. En uh, ik zou niet meteen zeggen van we moeten omhoog en we kijken omhoog. Uh, het kan ook zijn dat we, dat we straks ook heel blij moeten zijn dat we kunnen, kunnen, kunnen consolideren. Want dan zitten we nog steeds ver boven ons verwachtingspatroon. Uh, Alleen neem niet weg dat uh, uh, ja, als het op het podium zou kunnen zijn dat het natuurlijk een droom is voor ons allemaal. En dat, dat gaan we niet zomaar opgeven. Uh. Nog één ding, we zagen veel renners vandaag wisselen van de normale fiets naar tijdritfiets. Dat gebeurde in de meeste gevallen op de, bovenop de tweede klim. Um, jullie deden dat anders, hè? Ja, wij hebben het iets, iets daarvoor gedaan, omdat, uh, omdat we met de berekeningen zagen dat daar gewoon minder tijdsverlies zou zijn. Bovenop was de snelheid te hoog. Ja, en dan moet je echt remmen en dan verlies je meer. En nu was het uh, op een steile stuk, waar je al uh, in feite al heel snel stil staat. En ook nog eens een keer aangeduwd kunt worden. Dus uh, vandaar dat wij... Uh, uh, een kilometer eerder, hè, dat hebben we gedaan. Ja. En ben je achteraf tevreden met die beslissing om, uh, om dat zo te doen? Ja, zeker, absoluut. Ik denk dat wij. Een, uh, ik heb een aantal wissels op tv uh, gezien en die van ons was veel beter. Dus uh, ben, daar ben ik zeker tevreden over. Ja. De tourblik van Henk Luberting. Henk, goedenavond. Goedenavond. Over die fietswissel daar kom ik zo nog wel even op terug. Uh, ja, heel goed. Uh, wat betreft die, uh, die, uh, die, die, die tijdrit, uh, kijk eens naar Mollema en Ten Dam. Wat, wat vind je van hun prestatie? Oh, wanneer we, wanneer we uh, nu, zeg maar, in de eerste week zouden zitten... de Tour zou net beginnen, dan zouden we zeggen... goh, jongens doen het goed. Ja, maar we zitten niet in de eerste week. Nee, maar uh, je begrijpt er wel uit wat ik ermee bedoel, toch? Ja. Dat... Oké, okay, dus, dus uh, dit is eigenlijk hun plek. En dan hebben ze goed gereden. Ook ja. nog. <laughs> Zoals we ze, die jongens kennen. En, en we kijken dan uh, ook nog dat het de Tour de France is... Nou, dan hebben, ze gewoon, dan hebben ze gewoon een goede tijdrit gekregen. Maar nu verwachten en verlangen vooral veel meer. Ja, maar dan, dat moet ook nog kunnen. En dan komt Bouke weg weer met een, met een eerlijke mening, Echt een eerlijk antwoord. Ja, ik had mindere benen in het vertrek. Ik had gewoon het gevoel, ja, er zit niet die spanning op. Hmm. Kijk, dat, dat vind ik weer mooi van Bouke. Die draait er niet omheen. Hij zegt eerlijk hoe het is... Ja, daar kun je wel wat mee. Ook als koort als zijnde. Snap je? Je hebt ook altijd van die gasten... die hebben allemaal van die waardeloze excuses. Daar kun je helemaal niks mee. Die kun je ook niet koortsen. Maar deze jongen kun je ook nog... Uh, ja, die kun je, ja. En van de andere kant, hij valt ook niet zo snel van, van zijn stuk af. Hij viel wel bijna van zijn fiets af. Nou, en daar kom ik eigenlijk bij... Ja, het, het nadeel of het voordeel van het fietswisselen. Je komt op een andere fiets... er zitten uh, zeker carbon, uh, wielen in. Want het is dicht achterwiel. Uh, de remblokken die daarop zitten, die pakken ze meestal, uh, daar pakken ze anderen bij die, die er eigenlijk bij horen. Dat ze wat gretiger pakken, want anders dan pakken ze zo slecht, zeggen ze dan altijd. Kortom, het is allemaal wennen. Ja, nou maar in principe hoeft dat niet te wennen, want ze weten hoe het werkt. Alleen spring je van fiets op fiets, ja. dan moet je wel even ja, weten: van, oh, zo werkt het. Maar hij valt onderaan, dus. Maar hij, hij zei al in zijn gesprek, hoorde ik, dat hij ja, van begin af aan eigenlijk al moeite had met die, uh, met die blokken. Dat, die, dat, dat ze eigenlijk te gretig pakten. Dus een achterwiel blokkeren, nou, dat kan alleen, een achterwiel blokkeert alleen. Ja, als je je remhendel ook maar lichtjes aanpakt, ja, dan moeten ze ook voorzichtig pakken. Maar door die blokken op die velgen, die pakken dan iets te gretig. Ja, ja, en en, en dat is eigenlijk een, een, ja, wat je met je mechaniek eigenlijk moet bespreken is het wel verstandig om die blokken erop te zetten of dat soort zaken. En dan komt erbij dat het hier en daar wat vochtig lag. Maar in die, in die bocht die hij die miste, ja, hij stuurt hem verkeerd in. Ja, hij moet aan remmen. Nou, dan heb je het weer. Hij remt dan op zijn manier <tus> voor zijn gevoel wel voorzichtig. Maar het is toch schrikreactie. Want, oh-oh, ik ga iets te hard. Ja, en hij raakt dan iets die hendel. En ja, dan blokkeert dat achterwiel. Ja, dan, ben je, dan, dan verlies je meters. Ja, even over uh, die prestatie van vandaag van die twee. Want uh, de ploegleider Zeeman uh, die had van tevoren gezegd... Dat, ze, uh, dat hij de illusie had om uh, wat tijd te winnen op de concurrenten. Misschien had hij dat toch beter niet kunnen zeggen. Want dan leg je de drukte er natuurlijk wel op. En nu valt het tegen. Nou, ik weet niet of hij dat tegen de jongens heeft gezegd. Hij kan er wel tegen ons zeggen. Kijk, dat, dat, dat, dat, dat is het grote verschil... En nogmaals, Bouke, die maak je daar echt niet gek mee. Dus die haalt er toch wel uit wat erin zit. En er zat vandaag niet meer in. Ja. En, en daar heb je, heb je ook zoiets. Hij heeft twee dagen heeft hij gevochten als een leeuw. Hè. Echt, op de, op de Mont Ventoux al hing hij eraan dat wij dachten... nou, dat is klaar. En het was niet klaar. Gisteren heeft hij ook een groot gedeelte heeft hij ook zitten vechten. Ook zeker dat moment, daar zie ik nog zo voor me, dat hij omkijkt... Of, of, of, of uh, Ten Dam er nou bij zit, mm -hmm. ja, dan had hij het echt heel slecht. Ja, en, en een tijdrit rijden, ja, dan, heb je, dan heb je niemand om je aan vast te klampen. Ja. In, een, in, een, in een groepje voorop, ze zijn nog maar met acht... dan krijg je eigenlijk nog een kick van... Poh, ik zit er nog bij, ik zit er ja, nou ja. Bij. Ja, nog bij. even, ik, nog ik moet, even. Ik moet wel even aantekenen, dat, we hebben het aan Bram Tanking toen voorgelegd... die zegt, het is ook wel een beetje zijn manier van rijden... dat iedereen ook denkt, van, nou, hij, zit er, hij schudt heen en weer op zijn fiets... iedereen denkt dat hij helemaal naar de Filistijn is... Ja. En dan komt hij elke keer weer terug, want het lijkt alsof hij helemaal, uh, helemaal kapot zit... maar dan blijkt het misschien wel helemaal niet zo te zijn. Dus het zit ja, hem ook een beetje in zijn manier van rijden natuurlijk. Hè? Wij zien dan wel, wanneer hij over de streep komt... dat hij niet zo kapot is als sommige anderen. Maar het gaat om de verzuring in je benen. Op dat moment kan hij ook geen streep halen, want hij hangt in dat laatste wiel. Hij kan ook geen, wiel, uh, geen fiets opschuiven, snap je? Ja. Dus hij hangt er, en, en dat bedoel ik, dus hij gaat al zoveel dagen gaat hij tot op de limiet... En dan, maar dan heb je, je hebt iets waar je, je aan vast kunt klampen. En dat is het grote verschil met een tijd. Ja. Dat rij je alleen. Ja. En dan, dat is het grote verschil. En dan kun je net niet datgene waar je in een rit dan soms wel kunt. Even uh, samenvattend, uh, jij zegt van ja, uh, we stonden gewoon heel erg goed... en we staan nu nog steeds heel erg goed... dus laten we nou niet uh, zeuren dat we iets uh, terugzakken. Even over Froome. Uh, die heeft vandaag opnieuw zijn klasse uh, laten zien. Was dat een verrassing ook voor jou? De manier waarop? Nee. Ik heb gisteren gezegd dat Vroom uh, weer ging winnen. Ja, de... Ik, was verbaasd. Ik was verbaasd over Contador. Dat Contador zich toch wel, wel, wel herpakt. Ja. Uh, en, da en dan krijgen we dat... Uh, ja, Waarom maken ze de keus, Contador-Kruitsinger, om uh, met hun wegfiets te rijden? En wel met een beugel, uiteraard. En dan moeten mensen niet vergeten... Neem van mij maar aan dat die ook het parcours verkend hebben... en dat die ook een grote uh, voorblad erop hebben gezet. Ook op de wegfiets dus. Ja, West, deed hetzelfde, ook het hele parcours en op één fiets. Ja, maar die reed op één fiets, maar wel op de tijdritfiets. Kijk, maar hun rijden met de wegfiets, maar doen voor wel een grote blad erop. Want je hoort vroeger dan zeggen... ja, maar ik ging met de tijdritfiets rijden... omdat ik daar een grotere versnelling op heb zitten. Maar die grotere versnelling kun je ook op je wegfiets zetten. Nou, en neem maar van mij aan... dat hij dat, dat wel te tegen gedaan heeft. Want die wil ook die snelheid rijden. Hm. En hij neemt niet het risico om die fiets te wisselen. Want die fietswissel is niet meer zo vroeger... dat de mechanieker ja, uit het raam hing met een fiets... wanneer er iets mocht gebeuren... en een ander die is al klaar om die fiets aan te pakken. Dat ging allemaal veel sneller. Nu zijn de regels... Je moet in de auto blijven zitten, totdat de auto stil staat. En dan pas mag je eruit. En dan zie je bij Vroom, dat Vroom zelfs daar nog tijd mee verliest. Die zet zijn fiets rustig in de auto aan. En dan moet die, die man nog die, uit de auto. En dan nog, ja, dat had, dat had allemaal sneller gekund. Dat, dat, dat was niet goed georganiseerd. En als je dan ook nog iemand je laat opduwen... Ja, en dan moet ik zeggen dat uh, ik, ik heb het niet gezien, maar waar Belkin dus gewisseld heeft. Heeft Rodriguez waarschijnlijk ook gewisseld, want die wisselde ook op dat punt wat ik net hoor van Marijn, zeeman. Dat ze dat niet uh, bovenop gedaan hebben, maar net voor dat knikje. En uh, dat je toch nog net dat stukje bergop rijdt, dan, dan ga je niet zo hard. En daar heb, daar heb je het voordeel ook nog weer dat diegene die je opduwt. Ja, daar win je nog tijd mee. En als je het ook nou aan een goede, uh, iemand hebt met goede hardloopschoenen... maar die ook nog goede hardloopbenen heeft... Ja, dan verlies je heel weinig tijd met wisselen. Nou, ja. En dat zijn dingen... Ja, dat is aan een, aan een ploegleider of koorts, hoe je het maar wilt noemen om die, die dingen goed voorbereid te hebben. En ja. daar dat ging links en rechts nog wel, even, nog, nog wel mis. En nog even wat anders. Morgen uh, de rit waar iedereen uh, naar uitkijkt, uh, in Nederland, maar ook verder buiten. Het is een beetje een oranje berg geworden, geloof ik, de Alpe d'Huez. Iedereen is daar dronken en oranje in willekeur gevolg worden. Vroom ja. um, heeft gezegd, als het gaat regenen, dan moet de organisatie besluiten om Alpe d'Huez maar één keer te doen. Belachelijk. Nog één keer herhalen. Belachelijk. Want? <laughs> ja, het is, toch, het is toch koers. Er hoort alles bij, hè? Er hoort afdalen bij, er hoort regen bij, er hoort alleen geen sneeuw bij. Nou, dat moesten wij vroeger ook. En Toen heb ik ook wel eens gedacht, Ja, maar je zit in de ronde en dan moet je door, anders ben je uit koers. Daar heb ik wel eens gedacht, van. Uh, dan moeten er toch grenzen zijn. Nou, die grenzen die, uh, hebben ze dit voorjaar ook weer aardig opgezocht. In Milaanstad, Remo, noem maar op, nog, nog ergens een koers. Ja, op het laatste moment aan uh, aflassen Maar regen, jongens. Regen hoort er al bij? Mm -hmm. Ja, daar zijn we het daar over eens. Als je dan morgen naar die etappe gaat kijken... jij hebt het heel vaak goed voorspeld. Zeg het maar. Wie gaan we nou, zien morgen? Nou, ik, ik, kijk, dit is, dit is een, een, een, een... Nou, ik, ik verwaag echt regen. Want dat zijn de weersvoorspellingen. En het regent nu al. ja nou, Ik bedoel niet het weer eigenlijk. Ik bedoel eigenlijk meer wie er morgen hard gaat fietsen. Nou, we hebben Evans al uh, vandaag een, uh, een rustige tijdrit zien rijden. Dus die wil in de komende drie ritten, waar hij nog kans heeft... om een keer in de ontsnapping te zitten. Slek heeft betere benen. Heeft een, voor zijn doen een goede tijdrit gereden. Want er zaten zat ook afdaling in. Daar is Slek zijn ding niet. Dus of Slek nou morgen de dag moet uitzoeken... als hij van de oude de West af moet rijden... en zeker ook nog als het nat ligt... dan denk ik niet dat hij dan uh, ook voor de overwinning mee kan... Uh, Movistar, dat is natuurlijk een ploeg. Ja, die wil ook nog ritten winnen. Costa wil ook nog wel een tweede rit winnen. Kan dat ook. Uh, ik zou zeggen, Geesink... Dus om het eens een het hele Woutje peloton poef. op te noemen... Dus moet er moeten er, nee, er een nee, paar ik kan er, ik, ik kan er dus een heleboel opnoemen... Uh, die, nog, die nog iets recht te zetten hebben. Dat is Katusha, die hebben nog steeds niet gewonnen. Die willen winnen. En Rodriguez, die staat er dicht in Klaas de die krijgt geen ruimte. Dus ze spelen misschien iemand anders uit. Ja. Maar dat geldt bij ons voor Geersing en, en Wout Poes. Ja. Uh, zorg dat je, wanneer de benen goed voelen, dat je, dat je mee bent. En hoop op uh, dat jullie veel ruimte krijgen uh, van voren. Uh, want er zit, ik zeg maar, je hebt maar drie, drie kansen meer... En uh, er zijn er nog heel veel die nog heel graag willen winnen. Want uh, Van Gadderen krijgt weer betere benen. Hm. BMC heeft nog helemaal niks klaargespeeld. Ja. Alleen maar negatieve publiciteit gaat. Ja. Die, zit, die, die ploeg zit dus helemaal af te zeiken van alle kanten. Ja. En ook ergens wel begrijpelijk. Dus Evans die heeft er zin in waarschijnlijk. Alleen de druk is, die wordt groter. Want je ziet wat Evans al doet. Dus de, de druk binnen is waarschijnlijk zo groot dat het dan vaak ook misgaat. Hm, hm, hm. Maar ik hoop daar aan Geersink uh, een van de drie dagen. Dat hij zijn benen vindt en dat hij het geluk heeft dat hij met een mooie ontsnapping de ruimte krijgt. En dat geldt voor Wout Poels ook. Dat zijn toch wel mannen, die, die Nederlandse mannen die zover ver terugstaan en ook de benen kunnen hebben. Dat hebben ze al wel eens getoond. Dus uh, daar hopen we dan maar op. Want uh, we moeten wel een ritje winnen. Want ik ben bang dat we nog een paar plaatsjes gaan zakken in het klassement. Dus... Ja, nou, nou, laten we het niet hopen. Dan in ieder geval niet morgen, hoop ik dan maar. Nee. We gaan het zien, uh, Henk. Het wordt in ieder geval okay. een boeiende dag. Uh, het klaar. blijft de hele tour nog boeiend. Ja, nee, dat is ook zo. Pinnas klaar. Wit wijntje, rood wijntje. Voetbal ja, de en avond. hopen, En hopen dat er geen klassementman uh, uh, uh, uh, uh, van de weg afglijdt. En met alle gevolgen van dien. Want je hebt het met uh, Riblon gezien. Ja, dat is natuurlijk triest. Of uh, Perot bedoelt? Perot, ja. Die van, okay. Dat is natuurlijk een triest verhaal. Als je, als je de, uh, een Vroem zo, zo zou moeten verliezen en een Contador kan zo de ronde winnen, dat, uh, dat, dat, dat, nee. zou, dat zou treurig zijn. Daar moet je niet in denken. Ik uh, ben nee. het helemaal met je eens. Dankjewel voor okay. nu. We spreken elkaar Graag morgen. Jo, jo. Tot 11 uur. LO West te lijnen met Robert Weber. Klinkt als een vrolijke dans, La Cumbia van Sailor. Het zijn drukke dagen in de Tour, zeker voor de medewerkers van uh, het bedrijf Cycling Services. Zij regelen namelijk de deelnemersvelden voor de criteriums die volgende week losbarsten. Oudprofs Martin van Steen en John van der Akker die, uh, maken dan ook overuren om grote namen vast te leggen. Maar dat valt niet mee, want de criteriums in Nederland zitten in de hoek waar de klappen vallen. Ja, we zitten met de Nederlandse criteriums wel in een situatie dat we enerzijds uh, minder budget hebben, uh, vanwege de economische recessie. En anderzijds uh, de Nederlanders die goed presteren. Dus uh, onze taak is in eerste instantie om uh, met de Nederlanders eruit te komen. We willen de Nederlanders uh, aan de start zien en uh, dat wil het volk ook denk ik, uh, met name en Amsterdam. En daarnaast hebben we al vroem een paar keer vastgelegd in Nederland. Dat is een mooi resultaat, denk ik. We staan bij de Belkingbus op dit moment. Van de Tendam en Mollema dus inderdaad. Komt dat als een geschenk voor, voor jullie? Nou ja, ik denk dat als een geschenk voor iedereen in de Nederlandse Vlietersport komt. Zoals ik al zei, onze ongestoorde hebben het lastig. En zij merkt dat er minder binding was tussen organisatie en sponsor. Uh, maar door prestaties ik, ik kan die binding weer terugkomen. En uh, langzamerhand uh, komt het los. Uh, bij het publiek komt het zeker los. Maar ik denk dat we pas de revenue ervan zien in de komende jaren. Niet zozeer dit jaar, maar pas volgend jaar en het jaar op Om het uh, stoor weer bovenop te krijgen. Komt dat uh, door de economische crisis voor een deel? Maar komt het ook door wat er allemaal afgelopen winter uh, naar buiten is gekomen? Uh, Armstrong van zijn troon afgevallen. Natuurlijk de hele Rabo-problematiek. Nou, dat zal ook wel voor een klein deel meespelen. Maar de hoofd, uh, hoofdzaak is natuurlijk uh, de economische recessie. En uh, uh, dan wordt ook wel eens ooit de doping aangehaald. Maar ik heb eigenlijk eerlijk gezegd niet de indruk dat uh, dat de hoofdreden is. Het is puur uh, het economische, de economische toestand van, van bedrijven. En uh, ja, daar hebben we de ongesto hoogstroom mee te maken op dit moment. Vroem uh, hadden jullie al vastgelegd voor, uh, voor Stippout, geloof ik. Uh, gaan we hem nog meer zien in Nederland of alleen de eerste dinsdag uh, na de Tour? Nee, hij rijdt ook de tweede dinsdag na de Tour in Siruis de Veen. En hij rijdt op zondag 11 augustus in Etteleur. Is dat moeilijk om uh, de gele trui anno 2013 uh, naar Nederland te krijgen? En dan even vanuit het perspectief zeg maar, van de renner van de gele trui? Nou, eigenlijk dit jaar niet, want Vroom wilde zelf gewoon heel graag rijden, wilde het meemaken. Hij zelf heeft, heeft of koerst heel weinig in België en Nederland, dus hij wilde graag zich tonen ook in, in Nederland. Hij heeft vorig jaar al aangegeven dat hij dat graag wilde, maar toen lag de Olympische Spelen dwars, maar vooral ook de, de, de Britse Bond dwars. Nu is het een ander jaar zonder Olympische Spelen en hij is vrij en ja, hij wil graag zich laten zien. Weet hij als uh, geboren Keniaan en tegenwoordig dus inderdaad Brit... wat criteriums, wat dat zeg maar, vroeger vooral voor impact had in, uh, in Nederland en België? Nee, hij heeft het alleen maar voor horen zeggen. En uh, daarom wil ik het ook graag meemaken. En, uh, ja, het is toch wel iets, uh, iets aparts. Uh, renners die succes hebben, zeker de eerste keer. We willen graag, eh, graag komen. En, en natuurlijk, als ze al jaar, jaar in en jaar uit komen... Dan, dan hebben ze het al gezien en dan, dan wordt dat wat lastiger. Ja, ik kan me ook voorstellen dat inderdaad zo'n gele trui... na drie weken inspanning en alle druk die er op hem af is gekomen... denkt van nou, nu ga ik even, even relaxen. Ja, maar hij, hij vindt het ook relaxen. Hij, hij neemt zijn vrouw mee. Hij is een, hij is een week in Nederland. Of twee, weken, anderhalf week zeg maar in Nederland. En uh, gaat lekker relaxen. Gaat de rijden als hij kan en uh, gaat genieten. Mollema en, en Tendam, waar gaan we die uh, zoal zien? Ja, nu is het best uh, moeilijker. Moeilijk, of dat gaat moeilijker als met, uh, met Chris Froome. Uh, jongens komen natuurlijk van een uh, ander prijsniveau af, en, maar presteren goed. En uh, als ze goed presteren, mogen ze beloond worden. Alleen, uh, ja, onze organisatoren hebben het lastig. Dus uh, het is passen en meten om het voor elkaar te krijgen. De organisatoren zijn best wel met de rug tegen de muur. Dus we moeten zien of het allemaal uh, in het plaatje past. En we willen natuurlijk ook graag dat de ploegmaten van uh, Mollema en Tenam en ook de andere Nederlanders aan de start komen. Dus uh, ja, uh, met dat gegeven moet je uh, zien te werken binnen een budget. Is dat nog niet helemaal duidelijk dan wanneer we nee. hun twee gaan zien? Nee, dat is nog niet helemaal duidelijk. Tenam uh, zal sowieso wel opdraven in Boxmeer het eerste criterium. Uh, maar met Mollema moeten we ja, vandaag of morgen... Uh, de laatste puzzelstukjes in elkaar laten leggen. Vind je trouwens dat... Uh, uh... Renners als Mollemaat en dan misschien ook ietsje water bij de wijn moeten doen. Uh, uit pr oogpunt in Nederland, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Uh, ik, eigenlijk wel. En ik, wat ik nog, nog vanavond vind... dat ze uh, dat is, dat is ook uh, denken aan de ploegmaten die voor hun, uh, voor hun werken. En uh, uh, daar moeten ze ook ruimte voor geven. En, uh, de ene renner doet dat beter dan de andere renner. Hè? Maar we... We hebben ook de tijden meegemaakt dat Floyd Landers zei van... Zei van nou, ik hoef helemaal geen geld te hebben, geef me aan mijn ploegmaten. Die hebben we ook meegemaakt. Helaas is je wel positief bevonden achteraf. We hebben die dacht aan de ploegmaten. En, en uh, ik hoop dat uh, onze Nederlanders het ook doet, doen. En dat, dat gaat wel goed komen, want je ziet toch wel dat ze echt een team vormen. Dus daar moeten we ook voor zorgen dat, uh, dat ook iedereen van ook aan, aan de start staat. Geel komt dus sowieso naar Nederland. Uh, tenminste, we gaan er even op dit moment vanuit dat ja. dat, dat bij, bij vroeg blijft. Uh, um, maar bijvoorbeeld een groene trui als Sagan, gaan we die nog zien? Nee, die gaan we helaas niet zien. We hadden wel wat aanbiedingen uh, lopen. Maar hij heeft aangegeven dat hij naartoe meteen naar huis wil. Hij is uh, erg vermoeid in zijn hoofd. En wil geen criteriums rijden dus dit jaar. Helaas. Maar um, hij gaat zich voorbereid op de WK. En, uh, en de Canadese wereldbekerwedstrijden. Goed, vorm dus in ieder geval naar de criteriums. Volgende week, alle drie, dat is mooi. Kunnen we hem van dichtbij zien. En dan, uh, ja, die uh, zijn natuurlijk uh, de, de, de overwinning van Christopher Vroom in de tijdrit. Was uh, op zich uh, niet zo vreselijk verrassend. Maar de manier waarop wel lange tijd leken de bloemen voor uh, Contador te zijn. Maar in de slotfase sloeg de toekomstige toerwinnaar alsnog zijn slag. Jeroen Wielaard. Die ging daarom kijken bij de ploeg van de Brits. Dus Team Sky. En sprak daar met een van de ploegleiders. A priori, hij Alberto Contador victoire Alberto Contador, hij parvient zonder probleem, 9 seconden in avans... Veel opwinding op Radio Monte Carlo, want de suspense zat nog in een voorsprong van Alberto Contador in het begin. Zeg Ja, dat klopt. Uh, ja, Contador ging sneller van start dan, uh, dan FOMI.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 zo ver mogelijk achter zich te houden. Maar ze komen een persoon van goed monde. Ik heb deze montreer in dan een tour van Kwikens. Die pleegt een Maar we zitten een montreer. Dan komt de waardering van de oude knarren. Bernard Hino in eerst in de lokale pers hier. Noemt Froome een costaud. Een hele sterke, een slimme. En dan zowaar Joop Zoetemelk ook op Radio Monte Carlo. Die uh, zich erbij aansluit. Die het gewoon een hele sterke renner vindt. Zonder enige twijfel van uh, de oude kennis.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 Service Kraven van uh, Skywer, staat tegen Jeroen Wielaert. Zometeen bellen we even met uh, onze Bram, Brammetje Tankink. Overmorgen natuurlijk, en nog uh, veel meer zaken. Um, maar het was niet de dag van uh, Belkin, ook niet voor hem. Um, een podiumplaats uh, van Bauke Mollema... lijkt na de tijdrit van vandaag voorlopig uitzicht. U weet het, Mollema staat vierde, vierde, Tendam zevende. Dat was uh, aan het einde van de dag. Verslaggever Sebastian Timmerman was er de hele dag bij. Hij trok op met de manager van de Belkin-ploeg, Richard Plugge... En het werd een bewogen dag. Ja, de spanning is uh, voelbaar bij de bus van uh, Belkin. Ongeveer een uh, dik uur voordat uh, Mollema en Tendam straks moeten gaan rijden. Richard Plugge, de manager van de ploeg. Hoe is die spanning bij jou op dit moment? Nou, sinds uh, vijf minuten uh, <laughs> voel ik hem ook. Want uh, uh, ja, we gaan even een actie uithalen met, uh, met Laurens en met Bauke. en Ik speel daar bij Laurens ook een rol in. Dus nu moet ik even, uh, even ook uh, in actie komen. Ja, want... Uh... Toen wij elkaar spraken eerder vandaag... was de afspraak dat ik met jou mee mocht achter Bram Tankink. Nu word ik opgezadeld met, met de buschauffeur. Niet dat ik dat erg vind. Maar kun je iets meer tipje van de sluier oplichten wat jij moet gaan doen? Ja, we gaan uh, fietswissel doen met, uh, met zowel uh, Bouke als Laurens. Uh, omdat die la dat laatste stuk toch wel uh, tijdrit fietswaardig is. En uh, mijn rol gaat zijn uh, dat ik rij en, uh, en Laurens een uh, zo hard mogelijk het deal geeft... Uh, uh, en, en even op gang helpen. Dus ik ga even 30 meter sprintje trekken. Hoe is het met de conditie? <laughs> nou, gelukkig hebben we om de dag zo'n beetje. Te, uh, lopen we hier hard met. Uh, met het technisch management. om uh, een beetje te vergaderen en lekker te sporten, of we zitten op de fiets. Dus uh, op zich zou dat niet... daar niet aan kunnen liggen. Bij hou ik je fiets vast. Bij een band, hou echt je fiets En terwijl ik met buschauffeur Piet de Vos... die eenmalig als ploegleider speelt... achter Tank in Kaga... bereidt Richard Plugge zich verder voor... op zijn rol als duwer van Ten Dam In een tour waar hij als manager... ...natuurlijk ook verrast is door het rijden van Ten Dam en Bauke Mollema. Gisteren ging ik fietsen met Nico uh, Verhoeven samen. en uh, ja, Toen keken we elkaar wel even aan en zeiden we van uh, mooi hè. En dat, uh, dat zegt, bij ons zegt dat heel veel. Krijg jij hier in de Tour uh, nog veel vragen over het verleden, over het Rabobankverleden? Uh, nou, ik, ik uh, krijg vooral veel vragen over, over doping, dat wel. Uh, hoe is het nu met doping? Is het nu beter? Uh, wat is er anders? Uh, hoe kunnen we dat zien? Uh, nou, dat soort vragen uh, krijgen, komen wel elke dag een keer voorbij. Uh, maar ja, goed, uh, kijk, het is zo. Het is er. En uh, we moeten er gewoon op antwoorden en, uh, en goed mee omgaan. En ik uh, probeer dat altijd te doen. Heb jij nog wel eens contact trouwens met, uh, met de Rabobak mensen? Ja, zeker. Ja, ja, Laten Krien... ze zich nu ook nog van zich horen. Ja, ja, ja, zeker. Ja, de Lane Krieluit, bijvoorbeeld, die heb ik uh, nou, gisteren of de dag ervoor... nog uitgebreid aan de telefoon gehad. Sturen sms'jes, mesjes? Uh, uh, uitstekend. Ja. Nou, het viel me zo op dat bijvoorbeeld op Twitter ze zich heel erg koest houden. Gaat het niet over de Tour eigenlijk? Nee, maar dat snap ik ook wel. Alleen ik vind het, ik vind het wel uh, ja, hard verwarmend. Dat, dat, dat we wel gewoon uh, de steun uh, nog steeds krijgen. En, uh, en, en dan, maar dan meer privé, zeg maar. Tenminste, uh, met rechtstreeks sms'jes. aanval ja. verder. Maar hier wordt het toch heel erg moeilijk. Hier komt Bouke Mollema. U hoort het publiek. De tiende tijd tot nu toe. Twee minuten achter. De man die de snelste tijd tot nu toe rijdt, achter Alberto Contador. 53, 42, 53. Zelfvertrouwen loopt een deuk op van de. En het goede gevoel verdwijnt enigszins. Mollema en Tendam zakken naar plaats 4 en 7 in het algemeen klassement. Tendam gaat onderuit, Bouke Mollema bijna blijft er nauwe nood overeind. Maar manager Richard Plugge maakt zich na afloop zorgen om iemand anders. Om een jongetje dat aangereden werd door, door uh, Laurens. Dat uh, aan de kant stond. En uh, uh, ja, Laurens hield die bocht niet. En slipte. Uh, uh, ja, die kon geen kant op en dat jongetje ook niet. Dus die klappen boven op elkaar. En uh, ik ben eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in hoe het met het jongetje is. Vandaar inderdaad jouw... Uh, nou ja, je aanblik inderdaad. Je, uh, de emoties die je hebt. Ja, precies. Ja, ik schat hem in een jaar of elf, twaalf of zo. En uh, ja, weet je, ik zit achter het zuur. Dus je ziet het uh, live uh, voor je neus gebeuren. Het <kliek> zal wel goed zijn. Ik, heb het na, tenminste, ik probeer het nu uh, na te vragen. Uh, bij Christian Predom. En ik hoop dat hij via via wat uh, te weten komt... Maar goed, uh, het jongetje sprong opzij en ze doken samen die greppel in. En, uh, hij stond gelukkig weer op. had wel bloed, zag ik. Uh, ja. En dan denk ik rijden. Uh, <laughs> Vervolgens zit je weer te rijden, weet je. Ja. Wat gebeurde er, er precies? Want hij zat toen al op zijn tijdritfiets. fiets. Ja, ja, dat was in die laatste afdaling. Dat was denk ik kilometer of vier voor het einde. En er is nog één lastige haakse bocht. Ja, en die hield gewoon die bocht niet. En uh, ja, dat, dat zie je natuurlijk een meter of 50 van tevoren. Misschien net die stabiliteit die je op een gewone fiets wel zou hebben op een tijdritfiets in ieder geval minder. Nee, nee, nee. Want dat laatste stuk was gewoon uh, die laatste afdaling was eigenlijk voluit rechtdoor. Hè, op twee bochten na. Dat was die bocht en die, en die laatste bocht voordat je het rechte stuk oprijdt. Ja, dat, is, dat heeft daar niks mee te maken. Dit is gewoon een kwestie van uh, ja, gewoon net even pech hebben. Net niet goed uh, inschatten van je enorme snelheid die je daar hebt op dat moment. En nu de knop om naar morgen, naar de Alpe Ja, nou ja, goed. Daar hebben we volgens mij 300 miljoen Nederlanders staan. Die uh, ons ongetwijfeld gaan helpen om, uh, <laughs> om uh, mooie dingen te laten zien. Dank wel. Sterkte ook met, uh, nou ja, hopelijk hoor je goed nieuws van uh, Prudom. Dat hoop ik ook, ja. Richard Plugger was dat. Nou, Hij is inmiddels naar het ziekenhuis geweest... waar het jochie ligt. Uh, die heeft een lichte hersenschudding. Vannacht moet hij nog in het ziekenhuis blijven. Belkin heeft hem met de tijdritpak van Laurens Tendam Dam cadeau gedaan. Hallo, contacten met... Contacten met Hallo met Bram Tanking. Bram, Bram met Roberts. Hoi, hey, goedenavond. Belkje wak. Nee, nee, nee. nee Als je me wakker zou bellen, zou ik niet meer opnemen. Nee. Ik, ik, dacht, ik, ik begreep dat je bijna sliep. Dus daarom begon ik me zorgen te maken van... Uh, verstoor ik nu een nachtrust of vallen ze wel mee? Nee, nee, nee. Ik, ik, ga, ik ga nu slapen. Ja. Oh, maar, nou, ik... nou, nog even wachten dan, als je wil. Nog een minuutje ja. vijf. Mag dat? <laughs> hoe, hoe was het vandaag? Ja, het uh, ging, uh, ging wel redelijk, ja. Niet, uh, ik had niet de super binnen van gisteren, maar op zich was het ook helemaal niet nodig. Het uh, heeft ook te maken met een uh, stukje instelling. Mm. En uh, ja, voor mij was die tijdrit natuurlijk niet uh, zo belangrijk als voor Bok en Lawrence. Nee. Ja, dus dan en... ga je al met een ander, ander idee van starten en op een gegeven moment begon het weer keihard te regenen halverwege die tijdrit. Ja, je kreeg de, uh, de volle laag, begreep ik, ja. Ja, ja. En uh, goed, ja, toen heb uh, ik, ja, het heeft sowieso helemaal zin om nu heel hard te gaan fietsen. Ja, risico? Nee, zeker niet. en Zeker voor die etappe van morgen natuurlijk niet. Want ik kan me voorstellen dat je die als wielrenner wel mee wil maken. Even over Bouw en Lau. Hoe was de stemming aan tafel? Lau? Ja, het ja, ging wel. Ja, goed, kijk, ieder, natuurlijk zijn we een beetje teleurgesteld... in het feit dat, uh, dat ze ja, bij zijn gereden wel een paar Spanjaarden nu. Maar... Um, op zich, um, ja, was ze al bijna wel redelijk in de stemming. En met Louen viel het echt wel mee met de met de Verwoningen, zei hij zo. Hij zal nog wel mogelijk een beetje stijf zijn, maar hij is een beetje op zijn rug gevallen en niet zozeer op zijn zij. Of zo. Dus, ja. dus het uh, lijkt allemaal redelijk, uh, redelijk goed te gaan. Ja, En met het oh, jochie ik... ook, hè, gelukkig. Ja, met het jochie ook. Ja, uh, we kregen net ook een berichtje van Richard. Dat Richard Pugger, Ja. De, ja ja dat, de jongetje, dat, dat het goed met hem ging, namens de andere Ja, nou, gelukkig ja. Maar. Uh, ja. maar. Maar toch, ik had het net met Henk Lubbering over. Verwachten we nu niet gewoon te veel? Ik bedoel, waarom zijn we teleurgesteld? teruggesteld? Sommige, hè? Hoor je sommige mensen, ja, ze zijn toch uh, teruggezakt. Maar ik bedoel, uh, ja. waar gaat het over? Toch? Ja, inderdaad. Ja, kijk, uh, ik had het vanavond nog even met Lauers over. wel ja, ik ben op zich, ik bedoel, als ik... Nu naar de, naar de uitslag kijken, of naar, de, naar waar ik sta in het moment, ben ik nog steeds heel tevreden. Ik had, ik had niet verwacht dat ik hier in één keer uh, komt en, uh, en Rodriguez uh, eraf ging rijden. Nee. De, de, maar ja goed, het is, nooit, het is altijd leuk om van vierde naar tweede te gaan, maar van tweede naar vierde. Ja, dat is ook dus, ja, ja, zo. Ja, dat is inherent ook dus ja, dus in aan een topsporter. Die, die is altijd wel iets teleurgesteld op het moment dat hij in plaats zakt. Uh, en zeker als het om de Tour de Frans gaat. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat we nu al van strijdlust verloren zijn. En eh, morgen gaan we er gewoon weer wat moois van maken. Ja, nou, voordat ik het even over de albdues met je wil hebben. Kees Jonkind, mijn collega, die volgt jullie dag in dag uit voor een documentaire. Word je, word ja. je, al, word je al gek van hem? <laughs> nee, het is een hele vriendelijke vent. Hè. dus valt eigenlijk heel erg, heel erg mee. Nee, maar, even, maar val, strijd... valt, het, valt, het, uh, valt er mee om te gaan met de hele dag zo'n camera op je, op je lip? Ja hoor. Ja, ja zeker. Ja. Ik heb er zelf persoonlijk helemaal niet veel last van. En in het begin waren er nog een paar renders wel een beetje sceptisch. van, Ja, moet dat nou? Maar ik hoor ze nu ook niet meer klagen. Het enige... Ja. Uh, oh ja, bijvoorbeeld vanmiddag dan willen ze graag Laurens filmen. En uh, omdat die er gevallen is, ja daar ga ik mezelf niet even bij staan. Dan wacht ik wel even tot ik hem uh, daarna aan tafel zie. Dus... Heb je hem al een keer weggestuurd? Van joh, nu even niet? Nee, ik heb hem nog niet weggestuurd. Nee. Ah, Oké. Okay. Maar, maar, maar in zo'n situatie hebben wij ook... Nu hebben we nog niet gezeten. En ze hebben altijd een camera aanstaan in de bus. Dus, dus ze komen niet met die hele cameraploeg in de bus. Maar er hangt gewoon continu een camera. En die maakt gewoon beelden. En ja, die hangt daar gewoon. Volgens mij maken jullie daar best wel gebruik van ook. Dat je een geintje maakt. Dat je een pet ja. over de camera gooit. of uh, ja. Wat is het gekst wat je hebt gedaan? Ja, dat valt er wel erg van Ja, We hebben gewoon onze dagelijks gesprekken. En dat is al, volgens mij al wel genoeg. En uh, op het begin we het eens een discussie of bijvoorbeeld maat in de corona denk je later oh shit in die camera. Maar, uh... <laughs> kijk, uit wat je zegt, wat hangt de camera, zoiets, dat ja, soort dingen. Ja, dus, uh, ja Maar ik kom er later achter. Maar ja, goed, dan is toch al wat genomen, dus. ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, ben benieuwd. Ben benieuwd maar, wat Ik creëer wel een beetje voor wat, wat, wat, wat, die, wat het meisje in Hilversum allemaal te, van ons te zien krijgt. Wat zeg je nou? Wat, het meisje, wat zeg je nou? Ja, er schijnt dus een meisje in Hulventum uh, te zijn. Die moet die beelden analyse of analyseren en, uh, en bekijken allemaal. Dus, uh, die ja, gaat die, die wel, kan lol op. Ja, die, gaan wel dat moet ja, die gaat haar eigen toer uh, <laughs> volmaken, ja. volgens mij. Die moet vier ja, weken lang ik... naar jullie kijken, dat is ook wat. Ja, ja maar die gaat wel schrikken, denk ik. <laughs> <laughs> zeg Even over al uh, morgen. Uh, we, we, we, je mag niet oproepen tot uh, duwen, want dan kan je misschien uh, uh, straf krijgen. Dus, oh. uh, bij ja. eerst heb ik dat wel horen, redelijk. Ja, dus, uh, dus als mensen toch tegen jouw zin in. je willen gaan duwen. waar moeten ze dan vooral niet duwen? Want je hebt last van hun schouder, heb ik begrepen. Ja, linkerschouder. Maar goed, daar moeten ze sowieso niet op duwen. Maar je krijgt mensen die gaan wel op je rug kloppen. van Eeuw, hey, klas of zo. En dan krijg je wel eens een klap op je schouder of dat soort dingen. Ja, gewoon van je afblijven, uh, daar komt het op neer. Ten, ja, en, ten, tenzij jij ja. zegt heel hard duwen. Ja, en bij Laurens ook nu dan, want die heeft uh, last van zijn rug. Dus, uh, Wacht even. Dus, dus jou moeten ze dan? Waar moeten ze jou dan wel duwen? Want nu snap ik het niet. Uh, ja, gewoon van achter. En, en, en Laurens, ook gewoon van achteren? Ja, maar die, ja. ja nou, blijf, blijf maar van Laurens af. want Die fiets voorin natuurlijk. Dus dan ja. er, komt er een hoop uh, jury om te kijken. Ja, dat ik is waar. Dus ga ik ergens alleen. Ja, dus, dus jij gaat waarschijnlijk de snelste beklimming van de Alpe ooit neerzetten, dankzij die, die honderdduizenden Nederlanders aan de zijkant. Hey. Als we dat nou eens even met z'n allen gaan bewerkstelligen, dat zou wel fantastisch zijn, hè? Ja, zo is het. Zeg, ga lekker slapen nu. Morgen ja, zwaarste dag van de Tour, zeggen ze. Dus zet hem op, hè? Oké, okay, bedankt. Alle goed. Doei, doei. Dat was uh, Bram Tank en Kiel. Hey, we zijn nog weer klaar. Zometeen dus uh, met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Max van Wezel. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag.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 Dit is Radio 1.